Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De logistieksector hebben in het derde kwartaal hun winst en omzet zien teruglopen. Dat meldt ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland, die een onderzoek hield onder 1500 leden. Volgens TLN is het vertrouwen van ondernemers gezakt naar het laagste niveau in bijna twee jaar. De helft van de ondervraagden houdt zelfs rekening met een recessie begin volgend jaar. In Griekenland hebben politici een principeakkoord gesloten over de vorming van een overgangsregering... Premier Papandreou stapt op en wordt vervangen door een interim premier. De overgangsregering moet het Europese steunpakket door het parlement loodsen. Vandaag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord. De brandweer in Groningen heeft vannacht veel werk gehad aan brand in een natriumfabriek bij Delfzijl. De brand in Farmsum ontstond rond twee uur nadat er iets fout was gegaan bij het overladen van natrium. Nadat er in het gebouw een aantal explosies waren geweest trok de brandweer zich korte tijd terug...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 De langste files in de Randstad op de A2 Den Bosch-Utrecht. Er staat tussen Knopendel en knopend Evedingen. 15 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en, en Zoetewoude-Rijndijk 10 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk 6 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend en Knopend-Zaandam 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht, dat komt door een ongeluk. 9 kilometer op de A9 Alkmaar richting Amsterveen, tussen Beverwijk en op het Raasdorp. Ook een ongeluk gebeurt op de A10 bij Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij Sloten staat 3 kilometer file. A12, Den Haag richting Utrecht, 12 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Daardoor loopt het ook vast op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Moordrecht. Ook op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Gouda, staat 6 kilometer file. Dat is de kijkersfile. Op de A13, Den Haag richting tot Rotterdam, tussen knopent Ippenburg en Afrit Berkel en Roderijs 8 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort Vathorst en Afrit Maan 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat een heerlijke dag is vandaag toch weer in Zandvoort. Het zonnetje schijnt en dat zal je weten ook vanmiddag uh, tussen twee en 5. En uiteraard hebben we vandaag de nationale 50 plus dag. Met heel veel activiteiten in het centrum van Zandvoort. Welkom bij Zandvoort op zaterdag met de Rigger of the Night als eerste. Voor Zandvoort en de regio. Uiteraard van die grote muzikale familie, de Barts. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Daar zijn we weer. We zijn er weer tussen 2 en 5. Zoals je al zei, een zon zonovergoten gasthuisplein. en een hartstikke gezellig en druk centrum van Zandvoort. Alles natuurlijk in het kader van de Nationale 50 Plus Dag. Maar het is, uh, mocht u nog thuis zitten, ik zou zeggen, trek de stoute schoenen aan. en loop even door het centrum heen. Want het is een gebeuren van je welste. en het is hartstikke gezellig in het dorp. Wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. En rond de klok van half drie het weerbericht. En dat is een, uh, was, een, was een makkie voor dit weekend. Dus dat ging heel makkelijk. Ja? ja. Oh. Kort voor vijf, natuurlijk het gedicht van de week. En natuurlijk veel Zandvoorts nieuws. We kijken even vooruit naar de Neem je niets voor en doe van alles week, aanstaande week. In opvolging van de 50-plus dag van vandaag. We kijken even ook even vooruit naar de Shopping Dinner Night in de Halterstraat op 10 november. Natuurlijk wordt er vandaag weer gevoetbald. En ik hoop dat het vandaag wat sportiever af, uh, aan toe gaat dan vorige week. SV Zandvoort speelt thuis tegen Monnikerdam. En daar is voor ons aanwezig onze enige echte voetbalverslaggever Joop van Nes. En verder gaan we ook even schakelen met, of gaan we schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is de aftrap van de wintercompetitie. De traditionele Zandvoort 500 momenteel aan de gang. En daarvoor gaan we bellen met Jaap Koper. En natuurlijk veel ander nieuws. Houd de pen en papier bij de hand. Want wellicht zit er iets leuks tussen voor u. Gewoon gezellig blijven luisteren vanmiddag tussen 2 en 5 naar de Zandvoortse Radio. Jaren 80 wijs, hier vent dit was ABC en de Look of Love. Daarvoor was Alexander en de Friendly Vanmiddag heel veel gezelligheid hier op het Gasthuisplein. Al die mensen die uh, lopen onder uh, begeleiding van uh, Klaas Koper. Onder andere met uh, van die mooie Sanford AC-tassen. Heb je ze gezien, Albert Jan? Ja, geweldig. Er was morgen ook al een gigantische run op bij het VVV. Uh, net zoals vorig jaar, want vorig jaar was het ook al een groot succes. Maar uh, ik denk, ik, ik hou me nog hard niet vast. Maar volgende week is ook nog de hele week 1 en al activiteiten. En dat staat natuurlijk allemaal uit, uitvoerig in de uh, Zandvoortse Courant. En anders kan je natuurlijk uh, kijken op de www.nationale50-plusdag.nl. Ja, en jij bent gevlogen hè, volgende week? Ik ben volgende week woensdag ga ik vliegen. ja. Oké, okay. ik woon ik ook in de Verspijsstraat. Dus dan moet ik de lucht in. Dus ik denk, nou, ik ga nou eens een keer de lucht in. En ik ga, ik ga me mezelf getrakteerd op zo'n rondvlucht boven Zandvoort. Leuk is dat. Zes minuten gewoon uh, boven Zandvoort. Uh, uh, lijkt me een keer hartstikke vertoeven. leuk om nog een keer vanuit uh, die uh, kant te zien. Maar meestal zit ik wel, als ik uh, terugkom uit Spanje in het vliegtuig, dan uh, gaat die bij Rotterdam al naar Beneden. En als hij dan al eens een keer over Zandvoort vliegt, zit ik natuurlijk altijd aan de verkeerde kant. Oh, oh, dus oh, oh. deze kant laat ik mij niet ontgaan. Je hebt gelijk. Goed, allereerst het nieuws van vandaag uh, komt uit de Zandvoortse horeca. Want de gemeente Zandvoort heeft besloten om restaurantbar To Be aan de haltestraat te sluiten... ...en de Bar Dancing fame nog één kans te geven. Dit maakte de gemeente afgelopen vrijdag bekend in een reactie. Beide zaken hebben zich niet gehouden aan regels en vergunningen. Eerder heeft To Be al een bestuurlijke waarschuwing en een vervroegde sluiting opgelegd gekregen. Maar door een van overtredingen is besloten om de zaak per 18 november te laten sluiten, al dus de gemeente. Veem zou zich niet hebben gehouden aan vergunningen en voorschriften uit de wet. Daarnaast kwamen er vele meldingen en klachten van omwonenden. Burgemeester Meijer heeft besloten om voor twee jaar de vergunning voorwaardelijk uh, in te trekken. Bovendien zal de exploitatietijd vanaf 1 april van drie uur s'nachts worden, in plaats van 5 uur s'morgens kan ik wel zeggen. Gedurende twee jaar zal de controle zich vooral richten van op overlast vanuit het bedrijf. in dit kader dient de voor dit horecabedrijf... verplichte muziek geluidbegrenzer te zijn verzegeld oké okay, nou om strenge horecabeleid dus uh, hier is al voor de meningen die zijn er nog overbeeld is ja. dat terecht of niet ja maar daar raad ik mij verder niet over uit nee ik ook niet nee want ik ben er niet bij geweest ik weet niet wat al over overtredingen inhouden en dergelijke dus. ik ook niet. we kunnen er niet over oordelen Wel hebben we een lekkere muziek hier is de socadance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 It's hot, moving fine Come on party, you could shake your body line Bij vooral de muziek van Ah, nee! We horen de dance bij CFM Zandvoort. Het is uh, tien, uh, tien voor half drie. We gaan over naar het Park Zandvoort. Want daar is dit weekend gaande de Zandvoort 500. CFM Race Radio, Pit Report. Pit report. En onze razende race reporter ter plekke is Jaap Koper. Goedemiddag, Jaap, welkom. Ja. Nou zo het is het nu niet vandaag hoor. Oh nee, ik gewoon, vertel. Ik, ik zit gewoon in een takje stil. En ondanks dat, want als je naar buiten kijkt, dan zie je dat het zonnetje schijnt. Dan je zou denken van, uh, nou we gaan de strand af en we weer neerzitten de denk ik eerlijk gezegd. Ja, het voorjaar is nu begonnen. Hè, ja. dus, uh... <laughs> de hele, de hele, het hele natuurgebied is helemaal uh, in, uh, in de war. Maar, maar goed, uh, over kantelpunten gesproken. Het uh, is wel heel erg leuk om dat uh, even te vertellen, want vanmorgen... Uh, dit met de sloepschool een uh, mooi kantelsimulator uh, neergezet op het, uh, het kerkplein. Nou, daar had ik het genoeg mogen smaken om daarin te gaan stappen. Dennis Zwemmer was uh, degene die het uh, knopje bediende en daar ging de astra en ik was de eerste die, uh, die dat mocht uitproberen. En over kantelpunten gesproken, hè? je weet niet wat je dus meemaakt als je dus uh, zeg maar in je gordel hangt en op zijn kop uh, uh, in de auto uh, zit. Ja, ben je nog ja, duizelig ja, je had of niet? Ja, we vallen hem mee. Het is net geen achtbaan maar uh, Dennis heeft wel uh, waarschijnlijk als je daar dan ook, gewoon uh, heel smerig te lachen eerlijk gezegd hoor hier ook. Maar goed, uh, hij uh, zal nog eens een keer een simulator gaan uh, aanschaffen waar dat nog sneller uh, gebeurt. Dat je hier helemaal uh, als een, uh, ja hoe noem je dat, uh, er, uh, als een yo-yo uh, uit uh, zitten. Maar kantelpunten zijn er dus ook voor de, de firma Verte en Fontein. Want die, uh, die uh, ja dat is een mooi kuggetje dat ik dat uh, kan maken. Het uh, ging op een gegeven moment even niet goed en Dat gebeurde vlak voordat jullie met, uh, met jullie programma begonnen. Hè? Dat is tien voor 2. Ja, toen eh, kwam er een, een of andere min of meer een mannetje die met een ja, reglement, een boekje in zijn handen, die zegt de autobuut 103 dB dat is een beetje te hard uh, dus de, ja, de heren werden naar binnen geroepen, uh, Fontijn uh, reed op dat moment en ja, 10 voor 2 is net zo'n punt dat je dan zegt van, uh, nou dan kan iemand een uh, minuut, uh, 80 minuten gaan rijden dus het stond al klaar ging er ook in zitten uh, en het had te maken met de uitlaat en die uitlaat, ja, daar moest uh, het een en ander aan gebeuren dus er is een, een stukje ijs ondergezet om uh, het geluid enigszins uh, te dempen. Maar ja, uh, dan ga je twee, drie rondjes uh, verder en uh, dan ineens is het uh, einde verhaal, want de versnellingspook is afgebroken en eigenlijk is het dan uh, gewoon gebeurd voor bij de uh, PF'en, want uh, ja, als je de initialen achter elkaar zet, dan, uh, dan lijkt dat ook op elkaar. Uh, Furt uh, mocht vanmorgen beginnen, met, of uh, eigenlijk uh, vanmiddag om 12 uur uh, werd het startsein uh, gegeven. Ze zitten tegenwoordig in de divisie 2 en de heren uh, dachten van... Nou ja, als we in de divisie 2 uh, gaan rijden dan mogen we toch wel een beetje kans uh, gaan hebben in misschien wel de titel. Maar ja, kijk als je dan al nu al gaat uh, denken aan een titel dan is dat misschien wel de grote verzoeken. En ja, ze staan dus nu binnen en het is dus met een afgesno, uh, afgebroken versnellingspook hebben ze de strijd moeten staken. En ze reden echt heel erg goed. Ze kwamen zelfs tot uh, de zesde plaats, uh, kwamen ze zeg maar, uh, ja meer of meer uh, tot de zesde plaats. En nu is het uh, einde verhaal. Hè. ze zijn dus nu gewoon uh, weggezakt. Uh, kijk ik dan nog even eens naar uh, wie op dit moment uh, de koppositie uh, heeft in het, uh, in het hele verhaal. In het hele veld. dan is het uh, Wolf, Nathan en Jan van Lager. Die rijden met een uh, beest van een V8-auto rond op dit moment. Uh, en die zijn uh, erg uh, snel en erg rap. Daarachter vinden we een zeer bekend duo. En die kennen we van de GT4. Peter van der Kolleging, Jeroen Blevenbouw in de Corvette GT4. Die vinden we terug op uh, plek 2. En daarachter zit dan David Hart en Hoeverdvo. Dan heb ik even de mannen van de, de divisie uh, 1 genoemd. En dan gaan we naar de divisie 2. En dan zien we van de Bos, Poland en Goede de, de mensen die uh, daar op kop uh, liggen. Uh, dan moet ik ook nog even kijken of er uh, nog, uh, nog een andere zandvoort in actie is. En dat klopt. Uh, 205 met uh, dat startnummer rijden John Jansen en Frans Vurrus rond. En zomaar Frans Vurrus heeft ook het uh, stuur uh, maar weer eens uh, ter hand genomen. En die liggen nu op uh, de 19e plaats. En dan zal ik even heel snel gaan uitrekenen dat ze dus op dit moment vijfde liggen in de divisie 2. En de divisie 3, die wordt op dit moment uh, aangevuld uh, door het uh, duo Hargema. En dan hebben we ook nog een divisie 4. En daar uh, is, hebben ze toch uh, het voor elkaar gekregen om uh, de bumper die uh, zeg maar bij de BMW los hing. bij nee, de vader en zoon Braamsen. Maar die liggen toch echt voorop. Uh, weliswaar 14e algemeen. Maar Luc en Max Braamsen, uh, die leiden dus in de divisie 4. Uh, het is wel zo over Max Braamsen uh, kunnen we ook nog wel wat vertellen, want Max Braams heeft een, al ja, een behoorlijke ontwikkeling gemaakt als rijder. Uh, je ziet dat hij ook steeds meer met verstand rijdt. En dat komt dus nu ook tot uiting in uh, deze wedstrijd, maar dat dus een beetje gaat om de lange adem. Maar ja, dat, uh, dat, uh, dat verklaart al een hoop dat je tussen dit soort omstandigheden redelijk rustig moet blijven. Een achterbumper die loshangt. Maar goed, uh, de heren uh, draaien uh, eigenlijk hun handen niet voor om. En ze komen gewoon binnen en ze halen die achterbumper weg. En dan is het ineens uh, einde van uh, verhaal en dan kunnen ze gewoon weer verder... Uh, uh, zo wordt dat uh, opgelost. Ja, het einde verhaal is niet einde wedstrijd, maar uh, je begrijpt wat ik bedoel, ze kunnen gewoon weer uh, door redelijk kalm te blijven dus de wedstrijd uh, vervolgen. Dus dat is uh, zeg maar uh, de situatie in de, alle divisies in de notendop even doorgenomen. En we hebben ongeveer nog 2,5 uur wedstrijd uh, voor de boeg. Ja, ja, Wel, want uh, één vraag nog voor de luisteraars. Wat is dat voor een race die uh, Salford 500 uh, Nou, uh, dat is uh, opgedeeld en, uh, in, in vier divisies. Je hebt een een, een, een van de klassen die boven de 3000 gestegen. Nou, daar rijden hele grote, dikke, vette auto's rond. Hè. Een, een, een grotere Renault megane bijvoorbeeld uh, rijdt erin mee. Een uh, uh, ja, V8-rijder uh, er erin, uh, Bijvoorbeeld uh, de fraaie TNT V8-auto van Sven van de Hulst. Joris Verheulen en Huub Verheulen is ook zo'n auto waar je, waar je op een gegeven moment als ja, liefhebber die je races uh, op je vingers bij af kan liggen. Dan heb je natuurlijk de Divisie 2. Dat zijn de wat, uh, wat minder, snellere auto's. Die zitten dan onder de 3000 CC. En dan heb je nog, ja, heb je ook nog een uh, klasse van uh, de kleine uh, doelwagens. dan moet je denken aan Clio's en dat soort uh, auto's. BMW Compacts. Die zitten dan in de, de, de Divisie 3. En dan heb je ook nog Divisie 4. En dat is ja, de, de diesels om het, uh, om het Even uh, gewoon uh, overzichtelijk uh, te houden. Het zijn eigenlijk ook, uh, hij staat een beetje ook onder, uh, ja, min of meer toezicht oog uh, van, uh, van de DNRT. Nou, dat is een organisatie die uh, min of meer uh, wedstrijden organiseert voor de liefhebbers. Ja, en daar zitten natuurlijk ook rijders uit de welbekende A-evenementen, zoals we die uh, doen op bijvoorbeeld uh, de Paasdagen en de Pinksterdagen. Dus, dus het uh, dat, dat is een combinatie, het is een, uh, het is een veld uh, met, met allerlei auto's, zo, zo moet je het zien. Heel duidelijk, Jaap. Straks komen we weer bij terug. Dankjewel voor dit moment. Oké. Okay. Dat was Jacob vanaf Het Circuit in in Jobber. It's not a career Whatever she thinks about it It brings her to tears Cause all she wants is a boyfriend She gets one stands. She's thinking Lily Allen in, in 22. <laughs> <laughs> En het is half drie, dat betekent hoog tijd voor het weerbericht. Hier is Albert Jan Vos. Vanmorgen was het aanvankelijk aan de bewolkte kant. En uit die bewolking kon vanochtend, en dat viel vanochtend ook, wat re lichte regen of motregen. Vanmiddag blijft het droog en zien we de zon te tevoorschijn komen. Nou, die schijnt nu volop. Het wordt, al heel, het wordt maximaal 16 graden en er waait een zwakke wind uit richtingen tussen noordoost en zuidoost. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarde rond de 10 graden. De wind draait uit van noordoost naar noord en nee, naar, toe naar matig. Morgen schijnt ook geregeld de zon en blijft het overal in de regio droog. De noord- tot noordoostelijke wind waait over land matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 14 graden. De zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De temperatuur daalt bij een matige tot een vrij krachtige. Noordoostelijke wind naar ongeveer 10 graden. Maandag zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan de zee vrij krachtige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Maandagavond en dinsdagnacht overheerst de bewolking en vooral in de nacht kan er lokaal wat lichte regen of hot regen vallen. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur daalt naar 8 graden. En dan dinsdag tot en met vrijdag schijnt geregeld de zon en blijft het over het algemeen droog. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur ligt rond de 12 graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar een graad of 11, dus we liggen redelijk op schema. Heerlijk dat het zo sunny is, toch? <lacht> juist, juist. <lacht> dat dacht ik wel, ja. Ook oh, de welke plaat over volgens mij. Daar komt hij aan. Het is juist het weerbericht voor de komende dagen. Het lijkt wel voorjaar Robert John. Ja, het is wat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus uh, ja, ik vind, het, al raar, ik vind het hartstikke warm joh. Wel lekker hoor. Toch? Lekker zonnetje eruit. Lekker naar het strand, geef me wiet en zeilen, geef me strand en noordzee. Af. Wat wil je nou nog meer? Rob je onderroert maar. Ja. Zo dadelijk na het volgende plaatje. Gaan we naar jouw fressen wat voetbal van vandaag. ECV SP speelt tegen Dam. Naar het zuiden Holland plat en de Spaanse zon Geen bewegingen te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton Ik Speciaal gedraaid voor iedereen die op dit moment op het Zandvoortse strand geniet van het lekkere zonnetje. Het voorjaarszonnetje hier in Zandvoort. Terwijl het najaar is, hè? Kun je nagaan. Door de splitsing in wind en zeilen. Nou, Jan die zit uh, vandaag ook lekker in de zon bij de voelwedstrijd SV Zandvoort tegen Monnikendam. Goedemiddag, Jan, welkom. Goedemiddag, heren en luisteren. Ja, dankjewel. Rob. Ja, prachtig, maar weer natuurlijk bijna geen wind. Ik twee ploegen die ervoor moeten strijden, want Zandvoort staat op de zevende plaats, heeft twaalf punten. En Monique dan, die staat op de negende plaats en die heeft negen punten. En dat betekent dus dat ze um, alle twee moeten winnen hè, om aansluiting te houden. Nou ja, voorlopig is er nog niet gescoord, anders heb ik dat al gehoord. En de scoren moet doen, dus ik moet even kijken, we hebben maar zeven minuten gespeeld. En Zandvoort, die is nog steeds in de aanval geweest. En weer met een gelegenheidsteam, want er zijn nog steeds weer aanvalspelers niet. Boy de Zet is weer terug. Dat is natuurlijk wel erg prettig voor Pieter Keur, maar en nog steeds Daniel Arends, eh, Faisal Rickers eh, is geblesseerd, eh, Michel Romeo is geblesseerd, een Keur die sprak ik net, die is vorige week uitgevallen, 19e minuut. Die verwacht niet eerder dan het begin van de winterstop de 7 februari weer terug te kunnen zijn. Dat heeft dus een pittige blessure. Eh, dan zit Peter oort nog eh, liggeblesseerd op de reservebank, net zoals Nigel Berg ook liggeblesseerd op de reservebank. De verwachting is dat Berg straks wel kan gaan spelen, maar nog niet de hele wedstrijd. Dus zou misschien dus wel in de tweede helft neergezet kunnen worden door Peter Keur als misschien wel een pensioeter, wil zeggen, want hij zo is zo gek zoals ik als ik weet niet wat heb ik gezien tijdens de warming-up. Hij wil alleen maar, hij wil alleen maar, en uh, dat is natuurlijk erg gunstig. Uh, Sandvoort moet dus winnen, zei ik al, anders komen ze gelijk te staan met, uh, met de huidige tegenstander, de Dam, die eigenlijk het seizoen niet echt goed is begonnen. Vorig jaar zijn ze beter begonnen, er zijn meer punten in de eerste uh, ja, derde van de competitie aan de eerste acht wedstrijden zo'n beetje, dan dat ze nu hebben. Dus dus uh, daar, daar zit nog een beetje, uh, een beetje moeilijkheid voor uh, de tegenstanders. Uh, de doelpunten schijnt, met een van de bestuursleden. De doelpunten schijnen nog op duur te zijn bij dan. Ze hebben dus ook weinig gescoord. En maar ook weinig tegen en, ja, en dan houdt het elkaar toch een beetje in evenwicht. Soms voelt dat, uh, dat wil graag winnen. Dat wil laten zien dat de jongens die nu eens spelen, jongen, uh, zoals uh, Timo de Reus en Kaste uh, Vries en, uh, en daar staat er nog meer in. Uh, Chris Dorg, ja, die foto die is wat het terug hebben, want die willen natuurlijk een vaste basisplaats zitten krijgen. In dat de van van deze Zandvoort. Nou, dat zijn nu de, de, de, zo'n beetje de besprekingen de, van voor de wedstrijd. Ze zijn nu, nu toch nog in de aftestende fase. En Santos heeft toch wel over het algemeen eh, de, de wat meer balpositie dan eh, de gasten van Manneke Dam. Zoveel ook eh, straks weer. Oké, okay, dankjewel Joop. En straks komen uiteraard bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Een verzoek laat nu, eh, Albert-Jan. Ja. Ja, we hadden ja, het we visite visite. Visite. <laughs> en we hebben nog meer verzoekjes, hoor. Ja, deze voor Sappi. Yes, right no no promises, no promises. No capiti da va bene, si tu la parla mia c'è americano, quando si fa l'amore sotto luna, come da me non cave di hai l'ovio, pappa l'americano, pappa l'americano. Vind ik het vallen Si tu la parla piez americano Quando sa dalla naar so lunga Non con me da reina vedi i love you Non con me da vavi divi divi da vallen Si la Weer eens terug door deze van Jolanda uh, Biegel. Volgende week gaat het gebeuren, Albert-Jan. Dan ja. komt hij alweer uh, in het land. Het is, het is toch ongelooflijk? Niet te ongelooflijk, de tijd vliegt voorbij. Ja, uh, ouders van kinderen, noteert u het maar vast voor zover u het nog niet wist. Want op 13 november komt hij weer aan op het strand. Want Sinterklaas heeft dat uh, gemeld. Namelijk dat hij een plan is om op 13 november aanstaande weer met de boot, als het tenminste, een beetje redelijk weer is, naar Zandvoort te komen. De Zandvoortse kinderen worden allemaal opgeroepen om hem om 12 uur op de rotonde te komen verwelkomen. De Sint heeft dan ook een heleboel pieten bij zich die allemaal strooigoed zullen uitdelen. Zodra Sinterklaas aan land is zal hij op zijn paard vanaf de rotonde door de Kerkstraat en via het Raadhuisplein naar het Raadhuis gaan. Daar zal hij na verwachting rond kwart voor één door burgemeester Niek Meijer worden verwelkomd. Ook gaat hij dit jaar weer naar de kinderen kijken die meedoen met het Sinterklaas spektakel. Dit wordt net als voorgaande jaar gehouden in de Corver Sporthal. De kaartverkoop is gestart op 1 november bij de Bruna Balkenhende aan de grote de Krocht Pluspunt in winkelcentrum Nieuw Noord en snackbaar de oude hout aan de Zo al dus Sinterklaas in een brief aan de krant en aan de media in Zandvoort. Allemaal dus braaf zijn en goed luisteren naar jullie ouders en misschien is het dan wel een verrassing voor jullie in jullie schoenen. En wij hebben volgende week zondag een uh, speciale Sinterklaas uitzending. Tussen ja. 12 en 2. Ja, 12, 12, en 12, en 5 eigenlijk. 12 en 5 eigenlijk. Wij gaan dat natuurlijk live volgen hier vanuit de studio met verslaggevers op, het, op en rond het strand en in het dorp de dus uh, zeker luisteren vanaf 12 uur naar ZFM Radio op 13 april. En eh, oh, wij zijn zeker oh, oh, oh. geen Sinterklaas. Sinterklaas. Nee. Wij niet. Wij niet. Wij niet. Ik heb er alweer nou helemaal zin in, in uh, volgende week. Heerlijk, al die sinterklaas te rijden. En deze mag zeker ook niet uh, opbreken. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Nou, dat gaat ook voor Jan Fres, Of niet, Jan? Dat was waar. Heerlijk, hè? Ik ga lekker op de boot met dit moment. Dat bedoel ik. Goed, jongens, ja, we zitten wel 27 op de eerste tegen Monokerdam. En daar waren ze, nou, 10 minuten zo'n beetje. Laat uh, Sanders zich een beetje de kaars van het brood eten. En is Monokerdam constant met druk bezig op het Sanders doel. Niet dat daar grote kansen uit zijn voortgekomen. Maar je moet toch proberen om uh, toch het spel naar de andere kant van het veld te verleggen. En dat lukt dat niet echt, omdat de, de, de spitsen een uh, verkeerde basis geven die bereikbaar zijn en dat ze zagen En dan wordt het toch een stuk moeilijker reis. Nu ook weer, uh, een, een, eigenlijk was alleen de jood de over die zijlijn moet spelen, omdat er niemand vijfster hebben, want die niet, 5 stond in het 16 meter gebied. En dat betekent natuurlijk niet ja, al dat Monique dan moet gaan gooien, ter hoogte van hun eigen dikhout. Is ondertussen gebeurd, dus, en de spits van Monique dan probeert daar even kijken, um, uh, Max Aardewerk. Nee, hey, niet Max Aardewerk. Ja, zo is wel Max in de teur, te verschalken, maar die krijgt nu de bal. En het spookt me helaas, voor het over de zijlijn. En dat betekent dat Monique dan opnieuw mag gaan gooien, zo'n beetje op dezelfde plaats. Als je de fris probeert naar te verdedigen, dan je, je helemaal Monique dan nog steeds bal en dat blijft ook zo. de bal, dat is een hele slechte bal. Er wordt opgeruimd door Jan Zonneveld, maar ook niet ver genoeg. En de druk van Bonnecran blijft op het doel van Boy de Vet. En dan de rand van 16 meter grieft. Dus de bal wel schot, schot, laag schot, wordt teruggewerkt door uh, Peter Koper. Peter Koper naar Jan Zonneveld, Zonneveld naar Lemmens. Lemmens naar voren toe, naar Hoppen. Hoppen die uh, in de basis stond en teruggespeeld naar Zonneveld. En dan gaat Hoppen. Kan hij bereiken? Nee. De bal is veel te hard naar Zonneveld. En dat betekent dat, dat ja, Hoppen er niet bij kan. En, uh, dat is een uh, heel hoge bocht, het blijft hier binnen hele hoge bal van de keeper van Monikerdam. De bal blijft er inderdaad binnen. Maar het is Monikerdam dat in de al bezit. Maar nu stukstraat naar zijn eigen keeper. En dan kan ik rustig gaan uitverdedigen. Want we zijn er zijn nog maar twee voor voorin. De rest van de sandwiches dus ze een beetje op de middenlijn. En dan ben je op 10-15 erachter. Dat betekent dat ze Monikerdam uh, heel rustig kan uitverdedigen. We zijn een mooie diepe paas. En oh, oh, wat een prachtig verdediging daar van Ronald P. Petit Koper was dat. Je kan net die bal voor de uh, aanvallen van Monikerdam over de achterlijn tikken. Want anders is het heel gevaarlijk geweest. Hij was al voorbij de verdedigers. Uh, maar de Koper gaat dat die er toch Het was lastig dat hij zijn voeten tegenaan kon zetten, En ten koste natuurlijk van een corner die niet genomen gaat worden. A corner voor Zandertig gezien vanaf de linkerkant. Met rechts en en die bal die komt naar buiten toe. En dan gaat de die koeienkopbal, er komt over alles en iedereen uit de hele lange spits van Leukenland. Uh, maar die bal gaat over de achterlijn. En boy fit, niemand zijn spelers tot rust. Kalm jongens, uh, probeer de bal in de ploeg te houden. En probeer zo te bouwen aan een aanval. We wordt nu al eens tijd om de keeper van uh, Manukkern te gaan testen. Nou, ja, nog steeds de boy, die mooie boy fit die nog niet de bal heeft genomen, die dan wel. Uh, die gaat richting Mol, die kan er nu bij komen. Mol, uh, even kijken, dat is uh, Chris Jorgens, Nou, even hopen. Hopen die gaat ze bij wel. Op een snel, op een snel. Maar die moet niet, maar is nog snel. Het uh, ja, goed deed daar trouwens. Maar, uh, ja, hoppen nog steeds. Nee, ja, ga steeds hopen. Hij mag er zo. Voorzitter ook nog en die gaat C-rug de verdedigen over de achterlijn. Soms Voort is eigenlijk op de, op de helft het einde doel van dan. Er wordt nu een, een, een corner genomen door Timo de Reus. Uh, Timo de Reus is in principe links bij gespeeld en en Hij gaat vanaf rechts schieten, dus dat wordt een instelling. Uh, even kijken, de lucht nog Zandvoort is klaar, er is allemaal uit beweging. We gaan naar de eerste paal toe. Daar uh, naar terug genomen. We gaan heel makkelijk weggekopt worden in Markedam. Door, de, de door uh, daarin zit, de klant komen we eruit. Die kan heel makkelijk pakken. En gaat heel veel weg schieten. Alleen niet zuiver genoeg. Jans van de veld kan die bal uh, over de zeil koppen. En de angel uit de aanval halen van Dam. We hebben gespeeld op dit moment. Even kijken, bijna 25 minuten. En dan is het steeds 0-0 tussen Zandvoort en Dam. Dankjewel Instructie. In nu twee komen uiteraard bij je terug. Graag tot zometeen. Sjer is de laatste voor drie uur.